11 Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Chinese eigenaar van de video-app TikTok wil 12 miljard dollar krijgen voor de samenwerking met Oracle en Walmart, meldt het persbureau Bloomberg. Volgens de Chinezen is TikTok 60 miljard waard. En daarvan zou 20% in handen komen van de Amerikaanse bedrijven. De samenwerking is nodig omdat president Trump niet wil dat gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers in Chinese handen komen. Het idee is nu dat die gegevens straks door Oracle worden beheerd. De bedrijven hebben een week de tijd om de deal rond te krijgen. Anders verdwijnt TikTok mogelijk uit de Amerikaanse appstores. Ook de Chinese overheid moet met de deal instemmen. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in Beverwijk. Er was een melding binnengekomen over geluidsoverlast. Op het feest aan de Kanaalweg waren 60 tot 80 mensen aanwezig. De DJ probeerde er met zijn auto en zijn apparatuur vandoor te gaan, maar de politie hield hem tegen en heeft alles in beslag genomen. De man van 33 uit Haarlem is aangehouden, ook voor rijden onder invloed en drugsbezit. De andere bezoekers van het feest in Beverwijk vertrokken zonder problemen. Voor het eerst sinds de zomer is er in Nederland weer lokaal vorst aan de grond gemeten. In Twente was de temperatuur op 10 centimeter hoogte vanochtend 1,3 graden onder nul. Weerplaza zegt dat dat geen record is. Acht jaar geleden werd eind september in Twente min 4,7 gemeten aan de grond. Nog niet alle bewoners van een flat in Amsterdam-West kunnen vandaag terug naar huis. Een grote kringloopwinkel naast de flat aan de Posjesweg werd vannacht in de as gelegd. De bewoners werden opgevangen in een hotel. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de flat. Maar vijf woningen raakten toch beschadigd en zijn nu onbewoonbaar. De overige bewoners van de flat kunnen vandaag wel terug naar huis. Het weer, volop zon, in het zuiden eerst nog sluierbewolking door 20 tot 25 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en minder warm. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Haarlem Centrum en Zandvoort een kwartier vertraging. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom bij het tweede uur van CFM Jazz op de zondag tussen, 12, tussen 11 en 12. Uh, mooie muziek, mooie jazzmuziek. En we begonnen het tweede uur met een Gentse formatie Compro Ora En dat is muziek die toch wel enigszins... Uh, gebaseerd is ook op de muziek van Cole uh, Cheder. En de band bestaat uit Wim Segers vibrafoon... De, um, Marimba, Bart Verveek, gitaar, Matthias, Gernaert. Het is mooie muziek. Het is een, eigenlijk een ode aan Afro-Cubaanse muziek, zou ik bijna zeggen. Klinkt lekker, klinkt zomers. Dus we hebben prachtige muziek om deze zondagochtend mee te starten. En als het over de prachtig weer gaat, dan gaat het natuurlijk ook over de Boekanviel. Die mooie plant die je in de zuidelijke landen overal uitbundig ziet bloeien in mooie kleuren, paars rood. Oh, dan je, weet ik veel. Een lust voor het oog. Nou, een lust voor het oor is El Giro. Die samen met het Metropoolorkest een live CD gemaakt in 2012. Ja, daar kan daar het boek aan vielen. Al Giro, komt ie. Story, you don't have to weep. Just come and enjoy a smile opening scene. Just like a doorway, yes, that story in rhythm and rhyme. There is a tree on the street and in the forest, lavender dream, whispered the poet, It's the envy of orchids, when it's dressed in pink and fuchsia flying. Jackalanda, the Bougainvillea behind. Oh, Mandela, that thought that you made, is a vision of the prayer. You must have been free, and every day, sweet time, Of the street and in the flowers There'll be a season of peace At the borderline where we're redeemed And history will crown us Check that out, too Who got me to behind? and I never would you say that it's alright? When the children play, they always say They say that we were like I would sing First and the last, who all deny? One and all, the big and small, a common birth. Each and every child for all his worth. Take the one who's always last and make him first. ...samen met het Metropool het ...fantastisch uh, ja, jazz, pop, uh, orkest... ...wat we in Nederland hebben. Um, ja, het ging over Afrika... ...en als het over Afrika gaat... ...kom je bij Spirituals... ...en dan krijg je een uh, hele bekende Spiritual Swing Low... En die wordt hier op een fantastische wijze gezongen door Bobby McFerrin. Komt van zijn cd Spiritual. En dat is een mooi nummer. Hij wordt daarbij geholpen door onder andere Esperanza Spalding. Die bas speelt en ook meezingt. Ik kan me herinneren lang, lang geleden toen ik nog op de PA zat. Toen hadden we ook een koor. En dit nummer werd ook altijd gezongen. Swing Low. Bobby McFerrin. Fern en Espiral Spalding... die trouwens ook de bas speelden. Low, uh, allemaal van de cd... Spiritual uit 2013. En ik had het eerst uur al iets gedraaid... van een bassist... samen met een zangeres van Charnett Moffat. En daar ga ik nu ook iets van draaien... van zijn soloalbum, Charnett Moffat. En... Uh, uh, The Bridge, dat is eigenlijk een solo... Uh, uh, cd van hem. Things ain't what they were used to be. Disney meer zoals het was... Charlotte Moffat. The Bridge. 2013 DCD. Solo. Boss Works. Uh, ja, tijd voor een zangeres. Daar heb ik al eens in, van deze CD... het de eerste als een single uitgekomen gedraaid. En dan heb ik het over... over uh, Can Day's Springs... En dat gaat dan over de cd The Woman Who Raised Me. Ja. En daar staat een nummer op. What are you doing the rest of your life? En dat vind ik wel van toepassing in deze tijd van corona. Wat dat mensen toch weer eens moeten heroverwegen waar ze zich op richten. Hoe ze verder gaan. Wat belangrijk is. En daar komt ze. Candice Springs... In deze tijd van het jaar in de zomer zie je ze nog wel eens fladderen. De vlinders, de koolwitjes, de Atalanta's, de dagbouwogen, weet ik veel allemaal. Het zijn prachtige vlinders. en ja In de muziek hebben ze ook veel nummers over uh, vlinders gemaakt. Ik kwam onder andere deze tegen van Pink Martini. Overigens, dat beentje komt uit Portland. Portland was nogal in het nieuws uh, dat geweld was. De Butterfly Song van een cd, Je Dis Oui, uit 2016. Pink Martini. Pink Martini met de p... across the sky to me come and spend some time with me i promise not to pin you down or even frown if you have to fly away into someone else's dream come and spend some time with me linger just a little while butterfly style for you flitter away I used to think the butterflies were meant for catching. Till the time I caught one in my net. Took it home and tried to make it happy, but the very next day.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 Vrolijk muziekje van Pink Martini over de butterfly. En over de butterfly is ook een Rembrandt Verix trio een opname gemaakt. In staat op de cd de contemporary forte piano. En dat nummer heet ook butterfly. En ja, die, die, die Rembrandt Verix speelt eigenlijk een, een gaat tussen klassiek en jazz in. En hij heeft ook eigen historische uh, instrumenten daarbij uh, nodig en gemaakt ook. Uh, nou, hij speelt zelf. Uh, voor voor vredigers werd een, een fortepiano uit 1790 nagebouwd. Het instrument waarop Mozart speelde. Tony Overwater verhaalde zijn bas voor een, uh, een violin. Een zesnadige voorloper van de contrabas van rond 1560. En Vincent Planger creëerde zijn eigen Whisper Kit. En dat is, dat is eigenlijk uh, met diverse percussie-instrumenten. Dus een bijzonder album, de Contemporary Fortepiano. En van dit bijzondere album, Rembrandt Verlich's trio, het nummer Butterfly. Ga ik even kijken waar ik dat kan vinden, Rembrandt Verlich's. Hier heb ik een Butterfly. Prachtige muziek van Rembrandt Veerricht. Uh, mooie muziek, uh, The Butterfly. Uh, tijd voor de agenda. Wat hebben we op de rol staan op de agenda? Een aantal data waarop de muziek is wat de moeite waard is. En dan heb ik het eerst over 26 september, volgende week zaterdag. Dan speelt in Hillegom uh, Tico Pierhagen en Aqua uh, Bajo, van hun nieuwste cd... Uh, muziek. En uh, dat is in de jazzclub Perido. Als je kijkt op de, bij Perido Willegom. Dan kom je automatisch terecht op de site. En dan zie je ook wel hoe je kan boeken. Het de concert wordt gegeven in de aula van het Fioretti College. Een grote scholengemeenschap. Daar kan je namelijk wel volgens de RIVM richtlijnen muziek beluisteren. Dat kan niet in de jazzclub zelf. Dat zaaltje is te klein. Dus dat is de 26e. De 27e. zondagmiddag in Villa Flora. Wat altijd een automaat. Als je van jazz outside daar zeker een keer naartoe moeten gaan. Dus uh, Jazz Sunny Day Afternoon uh, middagen zijn. Uh, dat is het combo van Kees Diepeveen Speelt daar weer. En uh, die hebben een cornetist uh, te gast. Bax Toscani. En met elkaar maken ze ook mooie muziek. Dus 26e Tico Pierhagen en Aqua Barja. De 27e Jazz in uh, Hotel Vila Flora. In de Hoofdstraat in Hillegom. En dat begint zo'n beetje ja, tussen twee en vijf. En in een cafésetting wordt heerlijke jazzmuziek gespeeld. Zeer de moeite waard. Ook een gezellige sfeer altijd. En ja, alles volgens de corona-richtlijnen. En ja, voor Jazz in Zandvoort moet je even wachten tot in oktober... daar speelt Jasper Sluis. Ik dacht iets van 16 oktober, maar dat weet ik niet zeker uit mijn hoofd. Tot zover de agenda. En uh, daar kom ik bij een melodietje wat ik laatst weer op de televisie hoorde... in een reclamespotje, maar niet van deze zangeres. Maar dit is wel een hele bekende, dat melodietje wordt weer gebruikt. Luister maar, de moeite. van een mooi nummer tussendoor. Van Matilde Santink was dit, geloof ik. En werd ooit gebruikt in een reclamespotje van een bepaalde bank. Uh, ja, ik had het over honderd jaar geleden uh, Peggy Lee... maar ook honderd jaar geleden... Uh, een van de invloedrijkste alt-saxofonisten... Uh, in de geschiedenis van jazz yes, uh, uh, uh, geboren Charlie Parker... En bijgenaamd Bird en uh, Erik Ineke en zijn uh, maten hebben de, in de, verzameld in de Erik Ineke-express... hebben een cd uitgebracht onlangs waar de muziek van Parker in het zonnetje wordt gezet. En uh, ja, wie, wie spelen daar ook mee? Moet ik even, even kijken, want het zijn wel hele bekende. Uh, daar speelt ook mee op deze cd natuurlijk Erik Ineke op de drums... Marius Beets op de contrabas, Rob van Wafel kennen we natuurlijk ook wel hier in Zandvoort. Piano. Ian Cleaver op de trompet. Sjoerd Dijkhuizen tenorzaksofoon. En de Tineke Posma, alt altsaxofoon. Dat is niet de, de minste formatie natuurlijk. Dus de hoogte tijd om iets te laten horen van de Erik Ineke Express. Uh, dan moet ik hem even opzoeken waar ik die gezet heb. En ik had hem wel meegenomen dacht ik. Hier heb ik hem. Merry Go Round. Die heeft wat moeite met opstarten, zie ik. We gaan het nog een keer proberen. De... Eens even kijken of ik een tweede poging kan wagen... Voor, ja, voor deze prachtige serie. Merry-Go-Round, de Erik Ineke Jazz Express. De Erik Ineke Express. en uh, Een fantastische bezetting. In 2020 uitgebracht deze cd. Uh, en ook wat ook nieuw is. En wat je eigenlijk toch niet zo vaak draait. In dit soort programma's. Dus kijk of ik dat daartussen heb gezet. Dat is Live de Leeuw Band. En die hebben ook een nieuwe cd uitgebracht. En uh, uh, dus even kijken. Waar ik dat zie staan. Of ik dat kan vinden. Zeg maar. Dat is ook wel grappige muziek. Funky Gumbo. Van hun laatste CD, Where Am I Heating? CD uit 2020. Funky Gumbo. Live de Leeuw is ook een gitarist. De live optredens van deze band zijn fenomenaal. Live de Leeuw Band. Ja, leuk man. De fenomenale Live De Leeuw Band is dat. En dat is mooie muziek. Als je die band ooit ergens in de buurt ziet staan... ga zeker kijken op een of andere optreden... want live is er zeer, zeer, zeer de moeite waard. Uh, ik heb dit de afgelopen uren nog alles wat van het Metropool Orkest gedraaid... en daar wil ik ook mee afsluiten. Want die hebben ook een prachtige CD gemaakt... onlangs uitgekomen van Cory Wong... een Amerikaans gitarist en een Metropool Orkest. En uh, ja, die Wong is op zich niet zo bekend... maar uh, een man uit Minneapolis... Uh, en uh, ja, hij, die speelt mooie muziek en uh, ook weer Vince Mendoza die de arrangement heeft uh, geschreven. Kortom, een uh, prachtig stukje werk van Cory Wong en het uh, uh, Metropolitan. Dit nummer heet Simon en het komt allemaal van de uh, CD of Cory Wong Metropolitan Live in Amsterdam. Komt die? Rory Wong, Amerikaanse gitarist samen met Metropolocast. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En we hebben van alles gedraaid: fraaie muziek van heel lang geleden, actuele muziek van nu. We maken altijd een mengvorm van ja, easy listening naar de jazz. En ook in opbouw van rust naar wat meer lawaai tussen aanhalingstekens. Ik zou zeggen... maak er een hele mooie dag van. Het is een zonnige dag, dus ga ervan genieten. Ik geloof dat het nogal druk is op de weg... richting Zandvoort in verband met het evenement op het circuit. Maar niet... Uh, ja, ga anders lekker naar het strand. Tot een volgende keer. See you next time. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.